Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De namen van de daders die vlucht MH17 neerhaalden... zijn nog voor het einde van het jaar bekend. Dat denkt de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Bishop. Met de ramp kwamen 28 Australiërs om het leven. Volgens Bishop moet er een speciaal tribunaal komen... waar de daders zich moeten verantwoorden. Dat gebeurde ook na het neerhalen van een passagiersvlucht... boven het Schotse Lockerbie in 1988. Het aantal meldingen over dierenleed is sinds de introductie van de dierenpolitie... en meldpunt 144, fors toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2012, het eerste volledige jaar van de dierenpolitie... waren er 46.000 meldingen. Een jaar later waren dat er al 64.000. De afgelopen jaren bleef de hoeveelheid meldingen rond dat aantal schommelen. Ook bij het openbaar ministerie is de stijging te merken... Tussen 2012 en 2014 werden 20% meer zaken over dierenleed behandeld. De Hongaren mogen zich vandaag in een referendum uitspreken over de vraag of ze akkoord gaan met het verplicht opnemen van vluchtelingen. Hongarije moet volgens Europese afspraken dit jaar zo'n 1300 vluchtelingen opvangen. Premier Orbán is een uitgesproken tegenstander van die afspraken. Verwacht wordt dat een meerderheid van de kiezers zijn standpunt zal steunen. Wel is het de vraag of het opkomstpercentage van 50 wordt gehaald. In de buurt van de Zuid-Spaanse stad Malaga zijn zeker 77 gewonden gevallen door een gasexplosie. Vier van hen zouden er slecht aan toe zijn. De ontploffing was in een café in Veles, daar explodeerde een gasfles. Vanwege een festival waren er veel mensen op de been. Het café raakte zwaar beschadigd en overal op straat lag glas. Het weer vandaag opnieuw kans op buien met hagel of onweer, eerst in het westen, later ook op andere plaatsen. En er is meer wind aan de kust, mogelijk even stormachtig. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Vanavond nemen wind en buien af. Vanaf morgen is het dan droger, met meer zon en wat hogere temperaturen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad zat er op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooijmeer en Akersloot. Zes kilometer file door een spoedreparatie. Twee rijstokers zijn dicht. De vertraging is een kwartier.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 Je flippt, je ziet tout flappie, parce que tout fait flop. Flip, flop, flop, flappie. Y'a que le swing qui me soigne. Quand je me fais de la ville que j'ai plus de balles et que j'en irai le bol. Bil, bal, bol, ball, Y'a que le swing qui me soigne. Et moi, quand j'ai des soucis, boeuf. A cause de ma poule qui est trop vache. Je m'en vais faire un bon petit boeuf. Et là, je chante le blues de vache. Swing soigne, swing soigne. Qu'ac le swing soigne. Le swing, le swing, le si swing, le swing. Mon bleu existentiel. Le swing, le swing, le swing, le swing. Mon spring, si des lanciels. swing, le swing, le swing, le soin. Mon stress, si essentiel. Le swing, le soin, le swing le swing. Mes terres, bon, mes pauvres terres. Sends in the sun of swing swing Je bois trop de bière Et que je sors du bar En tirant des beaux Oh, bière, bar, bario Il y a du swing qui me soigne Quand je suis bourrétique Quand j'ai une attaque Quand je deviens tac-toc toc tac Il y a que le swing qui me soigne C'est tant qu'une nous bouche qui rassure Du bout du bouche noir qui assure Il n'y a jamais qu'un sous l'eau trop Quand on a beau on ne Swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, ben je erbij plaatst, c'est du blues. En si le jazz exige du swing, Ben vracht ik zie du jazz game swing. The swing the swing. the swing, the swing, the swing, the swing. Wrong blues, expansion. The swing, the swing, the swing, the swing. Ben nerd, ben pauvre nerd. Ja! Yeah. Le Swing me soigne. De Swing houdt me bij zich. Le Grand Orchestre du Splendide. Een uh, Franse groep. In 1977 opgericht. Uh, ze speelden toen big band muziek. Van Duke Ellington en Ventura. En uh, hebben zich verder ontwikkeld. Tot op de dag van vandaag. Tot een orkest met humor. Jazz spelen ze. Reggae, swing, salsa, mambo, ska... Ongezouten teksten, een ook naar veel uh, eerdere teksten en uh, optredens. En ze staan binnenkort voor de zoveelste keer in l'Olympia. Ik ga nog een stukje van deze groep met plezier laten horen. En dat is Quand un vicomte. Des histoires de marquise Quand un kidjata rencontre un autre kidjata Rien ne les épaisse Que des histoires de kidjata Chaque sur terre se fout, se fout Des misères de son voisin dessus. Nos petites affaires à nous, à nous Nos petites affaires c'est ce qui passe avant tout Malgré tout ce qu'on raconte Partout, partout Compte en fin de compte, ce qui compte surtout c'est nous, chaque Rencontre une autre bigotte, qu'est-ce qu'elle chuchote, des histoires de bigotte. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, rien ne les charme que des histoires de gendarme. Quand une vieille tante rencontre une autre vieille tante, rien ne les tente que des histoires de vieille tante. Chacun sur terre se fout, se fout. Se fout. Passe avant tout, malgré tout ce qu'on raconte, partout, partout. Ce qui compte en fin de compte, ce qui compte surtout c'est nous. Chacun, Chacun sur terre, terre se fout, se fout, des vies misères, de son voisin. du Splendide. We blijven nog even... in de Franse sfeer... met de Nederlandse groep... Capelino. Die hebben uh, ooit een cd gemaakt... waar het eerste nummer... een traditional is. I found a new babe, Maar ze hebben dat... Um, ver, een, vertaald in... een fond d'oignon bien frit. En dat is een... Um, het aardige van een stukje is dat het uh, Franse uh, namen dat in, in het Frans de, de allerlei ingrediënten noemen. Maar ondertussen staat het hele stuk in B-mineur. Althans het voorgerecht, het hoofdgerecht in C en het dessert in C-mineur. Verzin het maar eens. Cappellino met I found a new baby op zijn Frans. Swing is here. U luistert nog steeds naar ZFM Jazz, een van de langslopende programma's van ZFM Radio Zandvoort. En ik blijf het herhalen: als je het leuk vindt om toe te, uh, toe te treden tot het team van presentatoren, meld je. Want uh, we kunnen altijd mensen gebruiken. Het leuke is dat. Uh, alle presentatoren hun of haar eigen smaak of inbreng hebben en zullen blijven hebben. Zodat het steeds weer een andere signatuur heeft. Ook als je het leuk vindt om eens een keer gewoon een plaatje te laten horen. Kom naar de studio. Tolweg 10a. De deur staat open. Kom naar binnen en uh, we leggen je plaatje op de draaitafel. Waar gaan we vandaag heen? <tus> Waar gaan we vandaag heen? Om naar uh, muziek te luisteren die gelieerd is aan de uh, jazz. Uh, er zijn voor vandaag twee dingen aangemeld uh, in café. Het hemeltje in Bloemendaal is een uh, nieuw initiatief ontstaan. Enkele keer in de maand <coughs> Pardon. hebben ze uh, oude stijl jazz. En vanmiddag treedt daar op... De Jazzman Dixieland Jazz Band. Om half drie het hemeltje Bloemendaalseweg 102 in Bloemendaal. Uh, gelieerd aan de jazz kun je over discussiëren, maar ik ben het er wel mee eens. Klesmerachtige muziek en Sefardische liefdesliederen vanmiddag in de Dorpskerk, ook in Bloemendaal, om drie uur. Door de groep Odessa. We gaan nu luisteren naar Bob Darin, The Good Life. Oh, The Good Life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide All the sadness you feel You won't really fall in love For you can't take the chance So be honest with yourself Don't try to fake romance It's the good life to be free and explore the unknown. Like the hardies, when you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you. Of that good life, goodbye. It's the good. Life. De good life. Afgelopen week, luisteraars, overleed Tony Nusser, drummer. Tony Nusser, een um, autodidact. Hij is 87 jaar geworden. Een Iemand die uh, ook een beetje miskend is geweest, ten onrechte, maar hij heeft er ook wel bij vlagen miskend gevoeld. Maar is een, een drummer die uh, ergens een stempel heeft gedrukt in positieve zin op uh, de ontwikkeling van de Nederlandse jazzmuziek. Hij, uh, zijn grote voorbeeld was Gene Krupa. En uh, in de jaren net in de oorlog en net na de oorlog. Speelde hij uh, bij het orkest van zijn vriend Peter Schilbrood... in de eerste Dutch Winkel isband. Daarna het Atlantic Quintet. Hele tijd bij de Millers gespeeld. Combo van Paul Ruis. Bij het orkest van de Zandvoerter Ted Powder. En uh, hij is uh, daarnaast uh, nog snabbelaar geweest. Hij heeft nog een hele tijd bij Toon Hermans gespeeld. Kortom, een uh, slagwerker van grote klasse. En uh, met een heel breed uh, aandachtsgebied. Ik ga een stukje laten horen. Eerst Paul Ruis met het, uh, met op de drums Tony Nussen in het stuk Broadway. Het trio van Paul Ruijs met Tony Nusser op het slagwerk. We gaan hem nu horen, ook op het slagwerk uiteraard. Maar dan met de brushes, met de borsteltjes in uh, een nummer voor Linda My Love. Wederom met het trio Paul Ruijs. Linda, my love. Het trio van Paul Ruijs met op het slagwerk. Tony Nusser, opgenomen in 1969. In 1968 is er een uh, opname geweest met de Millers. En die waren toen in een toppenbezetting. Herman schoonder wat clarinet. Frans van Bergen, viool. Koen van Nassau, vibrafoon. Met Matt Matthews, accordeon. Paul Ruijs, piano. na gitaar. Victor Kayatu Bas en Tony Nusser op drums. Nou, dat was het puikje van de toenmalige jazz. Kunnen we absoluut stellen. Er werd gezongen door Sunny Day. En wij gaan luisteren naar het stuk. Het katerliedje. Don't get around much anymore. Waarom krijg ik steeds weer bijna iedere keer van het drinken zo'n kater?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 Op het slagwerk. We gaan nu nog één stukje laten horen van de Millers uit een andere periode 1975. En daar horen wij, behalve Tony Nussen op het slagwerk, ook nog onze Haarlemse icoon Harry Verbeek op de tenorsax. En het nummer heet Double Bass Hit. On a charade. Een jazz waltz, charade, Blossom Derry, de zangeres, pianiste... Die altijd het stempel heeft gehouden dat ze een wat kinderlijke stem had. Maar wel een goede stem en een groot talent. We gaan nu naar Woody Herman. Wonderkind, mogen we zeggen. Die al uh, op negenjarige leeftijd optrad En op vijftienjarige leeftijd gewoon uh, de muziek inging. En dat gebleven is tot aan het eind. Klarinetist, uh, fantastische klarinetist. En saxofoonspeler. En heeft uh, met vele groten gespeeld. Uiteindelijk heeft hij een eigen big band gehad. Heeft hij heel lang gerund. En uh, allerlei projecten mee gedaan. En die hadden allemaal als eerste benaming de Hurt. De Hurt, uh, Woody Herman en his Hurt. De Kudde. Nou, um, we gaan luisteren naar een stuk Sexy genoemd naar de prachtige saxofoon arrangementen. Woody Herman, Big Band, met uh, op de drums Jake Hanna. We gaan nog één stukje van deze band beluisteren. De prachtige ballad Body and Soul. <tied> De Gin House Blues, Nina Simone. Van een cd die alleen maar nummers bevat die geschreven zijn door George Gerswin. Laat ik graag horen het trio van Oscar Petersen met Bert Brown op de bas en Frank Ger Gerpai op de drums I Got Rhythm. Voeg ik niks meer aan toe. Eh, we zijn weer aan het laatste stuk van deze uitzending. Die aanstaande vrijdag wordt gehaald. En volgende week, zondag, van 10 tot 12, is er weer jazz. Yes, met weer een andere presentator. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat u het gezellig vond. En dat je nog wat hebt opgestoken. We gaan nu luisteren naar een sessionband. Met alleen maar grote jongens. Lester Jong, tenor. Roy Eldridge trompet, Vic Dickinson trombone, Teddy Wilson piano, Freddie Green op de gitaar, Gene Romay op de bas en Good Old Joe Jones op de drums. Opgenomen 56 1956. The Gigantic Blues. Dag allemaal. for